Op de Belterbieden in de kop van Overijssel is een 75-jarige man van een plezierjacht gevallen en verdronken. Het slachtoffer, een Amerikaan, is een uur later door een duiker van de brandweer uit het water gehaald. De eerste melding van het incident kwam om half negen vanochtend toen een watersporter iemand van de boot zag vallen. Brandweer en politie begonnen met een grote zoekactie op het water waarbij een sonarboot en duikers werden ingezet. De politie gaat uit van een noodlokkerig ongeval.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 En dan nu, s'morgens kijken, en dan komen al die fans aan. In de stroom in de regen. Ja, en dan is het jammer dat er geen geluid bij zit. Want dan staat er zo'n mannetje met zo'n uh, zo megafoon... die staat, roeptoeter op dat dat je Oh op. ja, oh, ja. oké, okay, ja, ja, ja, ja. En dan alle mensjes links, alle mensjes rechts. Ja. Het is, is, echt, het is... is dat technisch mogelijk eigenlijk? Om daar... Uh, daar ja, dan heb ja, je natuurlijk is, het wel heel is... zware microfoons voor nodig. Uh. Ja, het is een bewuste keuze om het niet te doen. Ik zie ook opmerkingen van ja, we hadden graag een muziekje eronder... maar je komt dan zo snel in... Uh,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 Ja, ik, uh, het hoort, uh, misschien dat je de, microfoon ietsje, de telefoon ietsje beter uh, voor je mond kan houden, Burry, want je klinkt een beetje of je op het toilet zit. Uh, Hoe je me beter? Ja, veel beter, beter dank je wel. Ja. Burry, jij bent uh, recruiter uh, van de, bij Defensie, maar je doet ook nog veel meer bij Defensie. Uh, vertel het zelf even. Ja, ik ben uh, van origine een militair ICT'er. Uh, ik doe nu de functie als recruiter en ik zet me in, ja, in de breedste zin uh, uh, ja, om de dus op een leuke manier naar buiten te brengen. Ja, en u probeert uh, mensen enthousiast, enthousiast te maken voor defensie, begrijp ik.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 ja, een hart onder de riem te steken. En te vertellen weet je dat er uh, meer uh, kan dan je denkt Ja. En wat ga je... Je komt morgen uh, met je waterstofauto... naar, uh, naar Zandvoort toe, naar, naar Formule 1. Uh, wat, wat is je doel? Nou, uh, wat kan ik zeggen? Gewoon mensen informeren over de ventie, hè Als we kijken waar we... in de tijd waar we nu leven, het is uh, niet echt prettig. Laat me daarop houden. Ja. Dus ook gewoon mensen geruststellen dat uh, de defensie er is. En uh, uh, dat er mogelijkheden bij ons uh, liggen voor hun... Uh,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 Zo, eens even kijken of uh, Buddy uh, nu beter aan de lijn hangt. Buddy? Ja, ik ben er weer. Ja, kijk, uh, dat klinkt even uh, een stukje beter. Ben je toch? Ja, fantastisch, fantastisch. Zeg, Buddy... Uh, ja, we Het dus, uh, uh, doet wat minder, dus uh, ik heb een andere lijn. Als verbindelaar uh, één is geen, dus uh, altijd een reserve uh, lijn uh, ja. gereed.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 Over alles is nagedacht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus onder politiebegeleiding rijd ik die kant op. Dus dat gaat helemaal goed over. Wat sta je eronder? Onder politiebegeleiding krijg je motoren ervoor? Of uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Of mag je mee in een busje?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 Ja. Dus uh, ja, wat ik al zeggen, Defensie heeft mij, uh, laten we zeggen, op het rechte pad gehouden. Ja, okay. nou, dat is wel heel wat <laughs> waard, toch? En, uh, ja, zeker is. Ja, ja, ja. En uh, ik, uh, heb ik het goed ook begrepen dat Defensie ook, zeg maar, de, de, de, uh, het kameraadschap, het teamwerk, uh, dat het buitengewoon uh, aanstekelijk werkt? Ja, bij ons draait het om de groep. Weet je, zo word je ook in de opleiding uh, aangeleerd, weet je? Eén is geen.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 Veel plezier morgen in Zandvoort, buddy. je dankjewel, hier. Oké, dankjewel, Buddy. Van Defensie, ja, met de waterstofauto. Uh, morgen richting Zandvoort onder politiebegeleiding, uh, Ja, Benno. geweldig. Dat, he, dat he. hebben wij nou nooit, hè? Nee, nee, dat is nee, nee, om uh, LX50 nee, nee. uh, onder politiebegeleiding hierheen uh, ging. Nou ja, zo'n uh, arrestante busje, hè. Uh, die uh, die komt dan wel weer <laughs> ik, uh, voor. Dat wel. <laughs> ja. Nou ja, we gaan weer uh, lekker de muziek draaien. We hebben een uh, nieuwe single. Echt super, super, super nieuwe single van Cloud. En uh, ja, die kennen natuurlijk van heel veel muziek en er zit altijd een beetje Franse uh, sausje aan uh, zijn muziek, hè? Een beetje uh, stroomij achtige muziek. La pression heet dat uh, nummer.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 Et les craquettes veulent de l'oseille Comme si je faisais des merveilles Les cool quittent de l'attention Ils m'expliquent leurs opinions Et les fumeurs fument encore Veulent qu'on crève tous en cœur Ils touche en cœur sur le trottoir C'est la chorale des poumons noirs Trop de stimulation qui appuie sur tout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 je, wat zei ze? Weet je wat attention ze? Weet je wat zei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 Maar uh, ja, de sfeer hier is echt, uh, echt hartstikke leuk. Ja, want uh, Lucas, uh, waar kom jij uh, vandaan? Haarlem. Uit Haarlem, oh, bijna, nou, ja. bijna een thuisreis ben je nou Ja, ja, ja, op, ja? De, op de fiets met cyclie. Op de fiets, hoe was dat uh, op de fiets? Uh, Hopelijk we aan je fietsen uh, gezien zeker? Nou, ik, uh, het was niet zo lekker weer vanochtend. Nou, nee, dat was, uh, <laughs> ik zag alle poncho's uh, langs hobbelen bij mij op de Verlenerweg, ja. dus... Uh,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 Goed, ja. Lucas. Uh, heren, nog een vraag aan Lucas? Nee, nee, dankjewel Lucas. Leuk <laughs> ja, je even dankjewel. gesproken te hebben. En heel veel succes met je podcast. Ja, bedankt. Nog even ja. hoe de mensen daarop uh, komen op jouw podcast. F1 F1 podcast.nl. Dus podcast nou, dat is makkelijk. Ja. Dus, eh, Oké, okay, ik, ik, ik ik ga het zeker volgen. Dankjewel hè. Oké. Okay, okay. hoi. hoi, hoi. Like I like it, like I like it, like I like it, like I like it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 gezien. En uh, er gebeurt natuurlijk daar van alles. En ik moet in eerste instantie jongens even een pluim geven aan al die toeschouwers die vanmorgen daar in de regen, aan oh, die duimen zaten. Dat is natuurlijk wel fantastisch, hè? Ja. Het is uh, volgens mij nu mooi weer, hebben bij jullie? Ja, schitterend Ja, ja uh, 30 graden, 5... En, uh, met, uh... Ja, natuurlijk. Nee. Hoofdruif <laughs> is ook een pak. Uh, ja, dat, dat is zeker hij een pak ja. Hij zit in zijn tijgerswetboek in de studio. Ja, ja, ja, nou, nou, bijna. Kijk maar op ZFM- streepje live. Uh, nee, hoor. Ja, maar uh, nee, het zonnetje schijnt lekker <laughs> nu, in. Uh, en dat hadden ze niet verwacht, volgens mij. Nee, want er staat een hele front aan te komen. Ik heb even buigen dat gaat wel, wat komen jullie kant op. Ja. Dat is allemaal de na dus Ja, het gaat goed. ja, ja <laughs> precies, precies. Zeg, Rendel, nou, wat verwacht je van de uh, komende kwalificatie?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 Ja. Gaan we het tegen hem zeggen. Ja, ja geef hem door. Het ja. Want het programma is natuurlijk helemaal niet vol. Hè. We hebben de super, Porsche Supercup en ja. de Formule 4. Die vrouwen die allemaal lekker aan het rijden zijn. Ja, geweldig. En verder, en verder is er helemaal niks. Nee. En denk je jongens, en dan hebben ze wel een heel mooi show. Kijk, Zalvoort is er echt heel groot in. Kun je niks meer zeggen. Ook gisteravond schijnt het een feestje geweest te zijn. Ja, zeker. Er, ja. Niet normaal. <laughs> uh, niet normaal. Uh, helemaal goed. Maar volgens mij komen die mensen die daar 400, 500, 600 euro voor een kaartje kijken, komen voor de Formule 1. Ja. Lijkt mij. En nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou... Ik heb wat mensen gesproken. Ja? Het was meer... Uh, onder, onder twee meter staat er ongeveer een patatent... Uh, ja? waar je drinken kan krijgen. En het is een hele hoop eten en drinken... wat er gebeurt op het circuit. Nou, ja, nou, ja, ja dan, dan, dan heb ik ze gelijk thuis voor de baas zitten... Met, met een zakje chips. <laughs> maar uh, ja, ik wil die auto's zien rijden. Tenminste, ik wil die auto's zien ja, rijden. Ja, allemaal wel nou, hoor. Nou, kijk, Logan Sargent...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 rijden, begrijp ik niet helemaal. Dat, okay. uh, weet je, iedereen is... Redden, de marshals zijn er, de ziekenhouders zijn, de ambulance is het de helikopter, dan zei gas met die hand op. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, toch? Gas op die lolly. Ja, precies. Ja. Zeg, Rendel, maar... ja. ik, ik stuurde je van de week een foto uh, over een, uh, over een uh, vrachtwagen.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 Daar zitten uh, gemiddelde GT3-autos. Ze uh, zijn er heel erg blij mee. <laughs> en, maar wie, wie zit er nog meer naast hem in die auto? Uh, naast hem zit uh, vaak of een dokter of iemand uh, uh, ook van de wedstrijdlijn. Volgens mij zit er tegenwoordig een arts uh, altijd naast. Okay. Dat, dat weet ik eigenlijk niet van die... Ik weet dat bent vast te is. Maar of het nou een vast steltje is met z'n armen. Want die man die ernaast, die hoeft niet de weg te wijzen. Hè? Ja. <laughs> die dus, het is geen co tussen bij de rally. Ja. <laughs> ik denk dat hij zichzelf alleen maar heel erg hard vasthoudt. <laughs>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 in feite, uiteindelijk was dat de Canadese, oh dan staat hier te grillen, ja die weet ik wel. Eppie Wietjes, een, een, een jongen al... Jong hij is inmiddels overleden. Die in 2010 geloof ik overleden alweer Hij heeft ook Formule 1 gereden, in 67 en in, volgens mij 74 in, in een brebben wordt hij hier geroepen, ja. Ik heb hier al mijn kennis hè? maar ook, weet je, wacht even, dan ga ik met die kennis 67 ook in een lotus.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 om zo'n wagen uh, te, te organiseren. Ja, dat is zeker een noodzaak. Want geval in, in de jaren 70 ging het ons mis. Hè? Ja, heel, ja, ja, ja, heel, ja, heel ja. vaak mis. Heel vaak mis. En ze waren toen, uh, we, even heel eerlijk, we weten ook in 73 uh, het zwaar ongeluk van Roger Willems en op zijn Zandvoort, het dodelijk ongeluk. Ja. Dat in feite de Formule 1-auto's gewoon door de rest van de wedstrijd gewoon door de rookwolken heen. Ja, ja, ja, ja. Uh, nou, dat is nu gewoon natuurlijk niet meer mogelijk. Je ziet het ook, zo'n crash vanmorgen van Logan. Uh,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 Um... Over, uh, over veilig geworden. Ja, ja. So, uh, ja oké. Okay. Ik vind die safety cars vaak ook wel dat ik denk van nou, jongens uh, geef dubbel geel op die plek. Uh, nou, heb je wel met rijders te maken. Op het moment dat een helm op een kop zit, gaat het liggen uit. Hè? is gewoon klaar. <laughs> uh, dus daar uh, moet je ook als wedstrijd wel rekening mee houden. Dat is verstand op nul. En die jongens hebben maar één stand op het, uh, is het gasvoetje. En ze uh, zitten even nog steeds uh, zeg maar met een handje te zwaaien. Ja, ik heb het gevaar gezien. Maar ze gaan gewoon vol gas door. Uh, dus dat is wat lastig. Dan is een safety car natuurlijk absoluut veilig. Maar af en toe denken we eens, jongens, waarom hebben jullie hemel staan, hier een safety car naar buiten gedouwd? Uh, die wagen staat serieus veilig, hij heeft niks meer in de hand, uh, geef geel vlaggen, dubbel geel. En uh, bestraft dan, dan, als je dan, dat kan je op de data zien, niet van het gas gaan, bestraf dan met vijf seconden of zo. Gaan ze vanzelf wat van gas af hoor. Ja, ja nou, zo is het ook. Nou, de safety car, laten we hopen dat die morgen niet nodig is uh, tijdens de race uh, rendel maar... Ik weet het, is die ziekenhuis daar die eigenlijk nodig geweest? Uh, uh, nee, hey, uh, uh, volgens mij niet. Volgens mij niet. Nee, ik heb hem niet gezien in ieder geval. Nee. Nou ja, nee. zometeen als we je straks weer uh, spreken... Op, want we ja. gaan zo dadelijk uh, naar de kwalificatie... wil ik het wel even met jou hebben over... Uh, ja, ik vind dat zo mooi... de F1 Academy. Dat die nou uh, tijdens dit uh, super race weekend hier op Zandvoort... Uh, Tijdens de Dutch GAP, vorig jaar mochten ze twee maanden van tevoren even ja. over het circuit en racen. Maar nu zitten ze echt in het hoofdprogramma van de Formule 1. En ja, die dames die doen het enorm leuk en hebben het over meer, onder meer over Emily de Heus en Maya Weug.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 Uh, hij zei, George en Kimmy gaan voorgaan. Het team staat volgend jaar volledig achter George en Kimmy. Nou, dat kan alleen maar Kimmy Antonelli zijn. Dus dat betekent kan Antonelli naar uh, Mercedes gaat. Oké, okay, nou, bij deze. Ja. Uh, dus dan weten we dat. Dankjewel, Renzo. Uh, <laughs> en uh, hey, tot zometeen weer. Dan uh, spreek je verder. Je <laughs> Veel je plezier straks. met de kwalie. Ja, je... Hoi, hoi. You're playing my mind I'm the lucky one to have you by my side Love on replay, we're living these days I love wasting time as long as it's with you I know this much is true